Het toestel van het Franse Breitling Jet-team had in Den Helder meegedaan aan een vliegshow. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. In de eredivisie heeft koploper FC Twente ook zijn vijfde wedstrijd gewonnen. In Tilburg gewonnen het met 6-2 van Willem II. De overige uitslagen Ajax-RKC Waalwijk 2-0, Oud-Den 3-1, VVV Venlo NEC en Feyenoord-Pek Zwolle 2-0.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 Elke week interview ik hier iemand die even op een kamer ja, tot rust mag komen. Even mag reflecteren over bijvoorbeeld de afgelopen week. En ja, het was natuurlijk de week van de verkiezingen. Dus ik ben blij dat hij hier is. Hij was ja, politiek watcher van de pers. Uh, hij won ook prijzen als aanstormend jong journalistiek talent. En nu is hij de chef van het nieuwe katern uh, van de Volkskrant Vonk. En daarbij kwam deze week ook nog eens zijn boek uit... Doe eens normaal, man. En dat is in zeven stappen naar een betere politiek. Achter de deur van kamer 108 zit journalist-schrijver... Gustav Bessems. En klop op de deur. In de hoop dat hij eh, aanwezig is. Goedenavond, goedenavond. Ah. Hi. Hallo. Ik ben Patrick. Koestaf. Bevalt de Kamer? Ja, heel mooi. Kom je een beetje bij van afgelopen week? <laughs> Volledig. Ja? ja. Is, was afgelopen week voor jou dan... Ja, je bent natuurlijk toch ook ja, zeer goed ingevoerd in de politiek... en ja, toch to de hoogmis van de democratie? Uh, vanwege die verkiezingen? Nou, nee, ik heb op zich een beetje een hekel aan campagnetijd... Uh, dus ik volg het wel allemaal goed, maar ik vind het niet verder prettig om naar te kijken of zo. Dus ik, ik ben wel blij dat dan de verkiezingen op een gegeven moment zijn geweest. En wat is er niet zo prettig aan campagnetijd? Nou, uh, het is een beetje paradoxale tijd. Want politici die willen graag dat wij veel van ze gaan houden op dat moment. Dus ze zouden eigenlijk op het aantrekkelijkst moeten zijn. Maar je ziet ze eigenlijk de hele tijd op hun allerlelijkst. Hè. Ze zijn echt... Uh, ja, een soort tweedehands autoverkopers, hun, uh, hun waren uh, onder je neus aan het wrijven. Uh, nou, heel veel halve waarheden of uh, hele leugentjes. Heel veel keteren voor doelgroepen. Uh, uh, cadeautjes beloven. Uh, dus dat is leden om te zien. Uh, ja, dat vind ik veel terug in jouw boek. Uh, Doe eens normaal, man. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst even naar de actualiteit uh, van vandaag... en eigenlijk ook uh, van afgelopen week. Namelijk uh, de rellen in de Arabische wereld. En mm -hmm. ook in België, naar nou, aanleiding van uh, ja, uh, de film The Innocence of Muslims. Nu ja. weet ik dat jij een enorme voorvechter bent... voor de vrijheid van meningsuiting. Hoe kijk jij uh, naar deze ja, zeg maar affaire? Uh... Nou ja, dat zijn inderdaad een beetje... Ja, het zijn bijna open deuren. En toch is het zo, hè, dat zo'n zo film, hoe slecht ook... Ik heb hem toevallig vanavond even bekeken. Oeh, ik heb hem ook gezien. Het uh, is doorkomen aan. Ik, ik moest eerst aan hallo, hallo denken, zeg maar. <lacht> in, maar dan in Midden-Oosten setting... Toen suggereerde iemand anders uh, Monty Python. Ja. Uh, maar met het verschil dat dat natuurlijk expres in dat genre was gedaan. Ehm... Um, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het maakt ook niet uit dat het over Mohammed ging. Het lijkt me, het lijkt me voor de hand liggend dat je dan nog steeds geen ambassadeurs vermoordt of, of, uh, of relt. Um, en er is ook altijd bij die rellen, geloof ik... Ik ben helemaal geen kenner van de Arabische wereld. Maar erg de vraag hè, in hoeverre dat spontane rellen om een film zijn... of, uh, of dat dat altijd uh, geregisseerd is door, door de machthebbers. Maar uiteindelijk, uh, hoe saai ook, is dat uiteindelijk de kern. Ja, dat een film maar een film is. Dat is heel saai, maar hoe, hoe... Ja, hoe kijk je er tegenaan? Ik bedoel, bevreemd het je? Word je er bang van? Dat geweld? Word, je, word je kwaad? Of je het, uh, begrijp oh nee. je het? Nou, nee, ik begrijp het niet. Uh, als, je echt, hè, als, je het, als je het argument echt serieus neemt... van uh, onze profeet wordt beledigd... dat vinden wij zo erg, uh, daarom gaan we iemand doodmaken. Nee, daar vind ik niets aan te begrijpen. Ik vind... Ja, als je, als je religieus bent en je bent, uh, staat daarbij een beetje stevig in je schoenen... Uh, dan lijkt me dat je van zo'n film heel weinig hebt te vrezen. Dus het lijkt me een teken van grote onzekerheid over je eigen profeet en je geloof... Uh, als je bij zo'n, ja, toch eigenlijk vrij lullig aanval... dat je al de noodzaak voelt om met geweld terug te slaan. Uh, dus nee, daar begrijp ik helemaal niks aan. Het, het, je, het, gek genoeg, het bedenk ik nu met dat vraag, dat nee, ik word er niet... Ik heb, ik heb me niet, toen ik het zag, nu uh, boos gevoeld of bevreemd. Dus in zekere zin, en dat is ook niet goed, ben ik er een beetje aan gewend. En je weet inmiddels, uh, dat is afgelopen jaren wel gebleken... dat er een aantal knoppen zijn die je kunt indrukken. En dingen met de Koran of met Mohammed zijn daar de voornaamste twee van. Uh, dat als daar wat mee gebeurt, dat, ja, dat de kans vrij groot is... dat er dreiging of geweld volgt... Uh, dus, uh, dus nee, ik kan daar niet gechoqueerd over zijn. Want maar het is al erg... heel lang hoe het is. Hoe erg vind je het? Ja, nee, dat is een beetje... Hoe erg vind je het dat iemand iemand vermoord? Dat is toch een beetje... Ja, erg. Maar dat vind ik ook wel heel gratuit. Nee, nee. Kijk, om, omdat jij natuurlijk als uh, journalist ook groot bent geworden... Uh na 11 september 2001 en, en ja. de moord op Pim Fortuyn en op Theo van Gogh... en je bent daar okay. echt ingedoken. Nee, kijk, en, breder, breder is dit... Um, nee, het feit dat mensen hier of waar dan ook niet vrij zijn... om zich uit te drukken zoals ze willen... Uh, en, en dat met intimidatie en geweld mensen het zwijgen wordt opgelegd. Maar daar is dit een van de vele voorbeelden van. He, dat, kan, dat kan door geweld van fanatieke moslims zijn. Dat kan in een totalitaire staat als China zijn. Dat uh, kan door allerlei soorten van groeps- of staatsdwang zijn. Uh, ja, dat vind ik heel erg. Dat raakt mij heel erg. Maar het raakt mij even goed. Dus als in Nederland uh, he, parlementariërs... Een, een extremistische moslim toegang tot het land willen ontzeggen... Uh, niet omdat ik het zo mooi vind wat hij hier komt zeggen... maar omdat ik het griezelig vind wanneer uh, politici gaan beslissen... wie hier wel of niet zich mag uiten. Uh, nee, dus in die zin vind ik het heel erg, ja. ja. Voor jou vrijheid van meningsuiting boven alles? Alles moet kunnen, alles moet gezegd kunnen worden? Nou, ik... Uh, ik vind niet dat het, dat het echt aanzetten tot geweld zou moeten mogen. En ik kan me voorstellen dat er een soort schemergebied is... waar je in juridische zin in ieder geval iets mee moet. Hè. Bijvoorbeeld, um, stel dat een imam... die kan heel goed volgelingen oproepen tot geweld... zonder dat hij dat expliciet zegt. Die kan bijvoorbeeld religieuze teksten gebruiken. Nou, in zo'n soort situatie kan ik me ook voorstellen... dat je daar een wettelijke formule voor nodig hebt... waarmee je daar iets tegen wil doen. Uh, maar al het andere, dus als het gaat om belediging... Uh, of uh, aanzetten tot haat, wat ik een totaal onbruikbaar, ongrijpbaar iets vind. Uh, nee, dat vind ik allemaal, dat dat, dat dat niet wettelijk verboden zou moeten zijn. En, uh, en dat gaat dan nog over de staat. En, en inderdaad met, met geweld anderen beperken, dat, dat zou natuurlijk helemaal niet moeten mogen. Uh, en ik ben er ook nog wel steeds... Ik, ik, ik begin nu zelfs een beetje te twijfelen over dat aanzetten tot geweld. Omdat ik merk dat uh, ja, de reflexen om... Te dempen, om uiteindelijk alles wat anders is, onwelgevallig is, te extreem is, um, in te perken. Uh, zijn zo sterk dat ik soms ook denk van, nou, misschien is het ook wel nuttig uh, om te gaan tegenhangen, zou ik maar zeggen. Om altijd dan maar wat extremer voor nog grotere vrijheid te zijn. Maar, maar heb jij niet, als je uh, die beelden ziet op, op, op tv, dat je zoiets hebt van, oh, daar gaan we weer. En het is zo, ja? zo simpel. Het is zo, oh ja, iemand heeft weer een filmpje gemaakt. Of het had ook een cartoon kunnen zijn, dat het eigenlijk alles kunnen zijn. En dan, uh, dan gaan we weer. Het is zo maar wat bedoel je daarmee? Ja, dan gaan we weer. Ik bedoel, het is zeker voorspelbaar. Maar... Voorspelbaar en het is zo, uh, uh, ja, uh, ja... Wat kunnen we er nog over zeggen? Wat moeten we ermee? Ik, uh, ik weet het ook niet. Weet je? Ik kijk ernaar en dan zie ik uh, intelligente mensen op tv erover praten. Uh, uh, en ik hoor jouw uh, betoog over de vrijheid van meningsuiting. Met mezelf Ja, dat is goed gesproken, maar... Over een half jaar is er weer waarschijnlijk een uiting... waarbij mensen de straat op gaan. gaan ja. we weer. Oké, okay, nee, in dat geval kan ik me niet schelen of het voorspelbaar is. Leg uit. Nou, dat, is, dat vind ik niet interessant. Of het voorspelbaar is of niet. Of je zou bijna kunnen zeggen... dat maakt het extra erg of treurig dat het zo voorspelbaar is. Maar um, het risico lijkt me dan inderdaad dat je murf en onverschillig wordt. Iets wat ik eigenlijk net al een beetje bij mezelf bemerkte. Dat ik eigenlijk inderdaad... Uh, ook omdat ik druk ben geweest met andere dingen. hoor. Dus ik heb het dit keer een beetje zijlings meegekregen. Maar dat je inderdaad al bijna ja, vanzelfsprekend aanneemt... als er zoiets gebeurt dat er weer ergens uh, uh, wat mensen worden gelinst... of gebouwen in de fik worden gestoken. Um, maar uh, dan zou je ook tegen die voorspelbaarheid en murfheid moeten wapenen. Nee, ja, dan moet je al licht op Ja. Je zei het al, van, ja, je bent de afgelopen tijd uh, druk geweest... Um, nou ja, hiervoor maar ligt uh, sowieso je boek. Uh, Doe eens normaal, man. In zeven stappen naar een betere politiek. Ja, een en boek, hiervoor een boek, een boek dat ik overigens samen met Dirk Jacob Nieuwer heb geschreven. Mijn en... collega en co-auteur. Goed dat je dat even zegt. Uh, en uh, er ligt ook op tafel uh, Vonk. Ja. Volgens mij is dit de derde editie. Dat is de, de, de, twee weken geleden voor het eerst uh, ja. verschenen. Uh, bij de Volkskrant. Was het, bedoelde je dit dat je zo druk was? Ja, dat kwam toevallig in hetzelfde weekend. Kijk, ik werkte bij Dagna de pers en dat uh, viel om. Uh, helaas, dat ging failliet. Dus toen werden we allemaal ontslagen. Uh, en toen uh, heb ik samen met uh, Dirk Jacob bedacht... dat we dat boek gingen maken. En toen, vrij snel daarna, werd ik bij de Volkskrant gevraagd om dit te gaan doen. En toen viel het kabinet en moest het boek snel. En uiteindelijk kwam het zo uit dat de eerste vonk en het boek... in hetzelfde weekend uh, uitkwamen. Dus dat was een, een, een piekmomentje, ja. Oh, wel een mooi moment. Ja, nee, met prachtige dingen. Maar, maar ook overweldigend. Ja. Nou, laten we beginnen bij je boek. Uh, nou, vertel eerst eens, hoe heb jij afgelopen uh, woensdag beleefd? Uh, de uitslagen? Oh, ik ben uh, gaan kijken bij de Partij van de Arbeid in Paradiso. Heb je daar ook op gestemd? Uh, ik zeg niet waar ik op heb gestemd. Waarom niet? Nou, ik zou het zelf nog niet eens zo'n ramp vinden. Maar ik werk bij een krant, bij de Volkskrant. Dus als ik er nu wat over zeg, dan straalt het niet alleen op mezelf uit... maar ook op zo'n heel medium. En dan is dat weer een, uh, een dingetje. Dus daar heb ik geen zin in. Maar dan doe je eigenlijk uh, iets wat je juist in je boek beschrijft. Van nou, Je mag best eerlijk zijn, je mag best mens zijn en ondertussen politicus. Dus je kan toch ook best mens zijn die stemt en het uh, democratische recht heeft om te stemmen. En ondertussen gewoon journalist bij een krant, maar dat kan je toch los. Het mag allemaal, maar er zit ook een hoofdstuk in het boek dat heet Zwijgen mag. En uh, daarbij leggen we uit dat het soms ook prima is om ergens geen antwoord op te geven en uit te leggen waarom je dat niet doet. Dus volgens mij heb ik dat helemaal volgens mijn eigen boek gedaan. Oh, dat is heel goed. Maar uh, zwijgen mag zeker... maar je ging toch niet voor niks naar de uh, Partij van de Arbeid? dan. Uh, of... Ik ging naar de Partij van de Arbeid omdat het in Amsterdam is. Ja. Uh, dus daar kon ik makkelijk naartoe. En omdat Samsung toch wel het verhaal van deze verkiezingen was. Kijk, mijn werk is nu niet meer... Hey, ik maak vonk, ik maak dat katern... Uh, maar mijn werk is op zich niet meer politieke verslaggeving. Dus ik kom heel weinig op bijeenkomsten, maar ik probeer af en toe... Uh, niet alleen politieke dingen, maar ook andere dingen... gewoon nog wel even in de buitenwereld mee te maken. Dus ik moest toch ergens uitslagen kijken... en dan leek dit me een goede, goede plek. En hoe heb je de avond beleefd in Paradiso bij de Partij uh, van de Arbeid? Nou, het is... Uh, ja, het zijn altijd een beetje grappige bijeenkomsten. Hè. Dus de zaal is helemaal vol met uh, campagne-nerds... In, uh, in hun, uh, in hun uh, kleren met uh, logo's erop. En die zijn allemaal heel moe, hè. die hebben allemaal heel lang campagne gevoerd. Dus die gaan dan aan het eind al dat, uh, op enig moment allemaal heel dronken en lelijk dansen. <lacht> en uh, verder wat, ik, wat me ook opviel die avond, was dat je eigenlijk... Want Samson heeft nu natuurlijk een hoge gunfactor. En die PvdA was een beetje zielig, want het ging slecht. En dat is alleen maar gevoelsmatig. Dat ik dacht, van goh, je voelt naarmate het goed met ze gaat... de sympathie eigenlijk alweer uit de zaal weglekken. Ik dacht... Uh, daar zo rondkijken, dacht ik dat zal misschien niet lang meer duren... voordat de Partij van de Arbeid weer de oude, arrogante bestuurderspartij is. Is dat typisch Partij van de Arbeid? Dat het zo nou, snel weglekt? Het is, het is, nou, het was, het was toen, ik met, toen het CDA in het centrum van de macht uh, zat... was het denk ik nog meer typisch CDA. Uh, je ziet nu uh, dat de VVD eigenlijk het nieuwe CDA is in die zin. Hè, hele platte machtspolitiek, gedisciplineerde boodschap. Misschien dat het bij de Partij van de Arbeid extra opvalt omdat daar dus een combinatie is van die arrogante bestuurderspartij en gemoraliseerd. Uh, dus uh, he, heel veel uh, praten over, uh, over uh, sterke schouders... en uh, zwaardere lasten en uh, eerlijk delen. Uh, en intussen inderdaad, he, nou, ze hebben natuurlijk heel veel schandalen gehad... woningcorporaties, commissariaten, dat soort dingen. Uh, uh, ja, toch ook wel mensen die een beetje... Spuggen op het volk, voor wie ze het zeggen, te doen. Dus dat maakt het misschien bij de Partij van de Arbeid nog net een beetje onuitstaanbaarder dan bij de rest. Ja. Kortom, je hebt goed rondgekeken afgelopen woensdag, in het Paradiso. Ja, ik heb goed rondgekeken, maar het is ook wel een beetje anders dan vroeger, omdat uh, vroeger op zo'n partijbijeenkomst liep ik een beetje als een. He, was ik een beetje een vlieg op de muur. En nu, uh, omdat ik soms op tv kom, en zeker in zo'n politieke in-crowd weten mensen wie je bent, dus dat is heel anders. Ik, kan, ik kon helemaal niet meer gewoon... Ik bedoel, het is niet alsof iedereen op me omkijkt als ik binnenkom... maar er zijn toch zeker in zo'n wereldje vrij veel mensen... die weten wie je bent. Dus het, ik, ik kan niet helemaal meer alles onopvallend waarnemen. Um, dat komt ook waarschijnlijk doordat ze je boek hebben gelezen... Uh, nou, velen daar nog niet, maar oh. onder wat men politieke ja. junkies noemt... gaat het wel hard, ja. Ja, ik, de, ja het is een, een boek uh, in zeven stappen naar een betere politiek. Nou, één stap heb je al verteld, uh, namelijk dat een, een, een, een, een politicus mag zwijgen... Ja. Uh, als hij daar maar goed uitleg bij geeft. Draaien mag ook, maar dan moet je dat ook uh, uitleggen. Ja. Dat was ook een les. Ik zal er nog eentje noemen. Uh, het, het compromis. Leer van het compromis uh, te houden. Omarm mm -hmm. het compromis. Uh, en uh, fouten maken mag ook, zeg. Schrijf jij? Uh, ja, niet maken. de hele tijd. Maar Leg het, het in ieder geval er in goed bij. uit als er fouten ja. gemaakt worden. Dat, is, uh, dat zijn een paar van de lessen in dit boek. V voor wie is het speciaal geschreven als we kijken naar de afgelopen campagne? Oh, je bedoelt welke politicus? Ja. Nou kijk, het is op zich... Ik bedoel, het is gewoon voor kiezers geschreven... maar de, de vorm is inderdaad uh, een zelfhulpboek voor politici. Als ik dan zou moeten... Uh, ik heb, ik, ja, ik kreeg deze vraag eerder... en toen was mijn asso eerste associatie Mar Rutte. Um, en ik denk dat dat nog steeds wel klopt. En ik denk dat dat komt omdat ik hem zo... Uh, ja, het meest heb zien veranderen in de afgelopen jaren... Ik vond hem eigenlijk altijd al een leuke, sympathieke politicus toen hij op 13 zetels stond. En toen had hij ook veel ideeën en hij was heel open en hij sprak makkelijk. En, uh, maar ja, dat, dat ging dus electoraal niet goed. En toen is er echt ook druk in die partij geweest. En hebben ze uh, besloten om met een klein trouwclubje... gewoon alleen nog maar uh, een soort vertrouwde boodschap eruit te rammen. Ja, en nu is het eigenlijk een, een heel nikszeggend figuur geworden... die alleen maar uh, ja, zich aan voorbereide opdrachten houdt. Um, en, uh, en inderdaad heel vaak om antwoorden heen draait op een flauwe manier. En uh, ja, verre van normaal kan praten meer. Dus, um, dus, dus misschien speciaal om die reden. Dat, ik, dat je bij hem ook weet dat hij anders kan. Uh, dat ik hem zou kiezen. Ja. Um, he, he, wat mij opviel toen ik ook woensdagnacht naar de televisie keek. En ook uh, uh, Samson Rutte zag feliciteren. En ook... Uh, Buma het verlies probeerde uh, uit te leggen. En uh, Jolande Sap ook probeerde haar verlies ja, ja. uit te leggen. Uh, ja, die ja, die hebben, is ieder geval heb... geloof ik, de feesten dat de PVV had verloren. Precies. Ja. De, die heeft ook nog niet uh, goed in jouw boek gelezen, geloof ik. Dat, nee, er zal ze het misschien te druk voor hebben gehad. Maar... maar degene die het wel goed deed, volgens mij, was Geert Wilders. Die gewoon eerlijk zei, we hebben een enorme dreun gekregen. We hebben gewoon een enorme klap gekregen. Die gaf het gewoon eerlijk ja. toe. Die was de enige die gewoon echt met zijn verlies goed omging. Ja, ja precies. De, de PVDA ja, deed nog een beetje van uh, slachtoffer geworden van de strijd, Maar daarna kwam er toch ook wel enige hand in eigen boezem. En je zag, een, ja, dat was een verschil. Want je zag net bij de SP... Uh, was het alleen maar over die strijd En benadrukken dat ze toch wel de derde partij. En dat eigenlijk ook heel knap was dat ze zo overeind waren gebleven. Uh, dus hoewel hij doorgaans. Uh, ja, natuurlijk heel moeizaam communiceert, Geert Wilders. Was dit wel, ja, was dit wel een goed voorbeeld van, van, van je verlies erkennen? Ja. Ja. Heb jij al veel reacties gehad op je boek van uh, politici die hier iets aan hebben? Nee. Nee? Um... Hebben ze het nog niet gelezen? Of. Uh... Dat weet ik niet. Wel veel van mensen in, uh, ik zal maar zeggen, ad adviseurs, medewerkers, woordvoerders. Wat dat zeggen types, die dan? Dat het een must-read is. Ja, ik herhaal het maar. Uh, en uh, nou, dat hoop ik wel, maar dat ze er, ook, uh, dat ze er iets van te harten nemen. Nee, ik, heb het, ik heb het met veel genoegen gelezen en er staan echt uh, veel hele goede voorbeelden in. En voorbeelden die je allemaal nog herkent omdat het nog eigenlijk zo jongstleden is mm. gebeurd. Uh, maar er staan ook geen schokkende nieuwe dingen in waarvan je denkt bij jezelf... ja, oh zit het zo? Het is gewoon eigenlijk gewoon heel goed beschreven... Van, ja, wat eigenlijk waarvan je denkt bij jezelf, maar dat zouden politici toch maar, moeten weten. Of zeker als je een spindokter hebt, of je hebt ja. van die uh, media-adviseurs. Nee, die... nee, maar dat is inderdaad het hele punt. Het, het, het, daarom is, heeft hij deze titel ook gekregen. Hij is natuurlijk ontleend aan het incident tussen Rutte en Wilders... Hè, van doe eens normaal, man, uh, doe zelf even normaal. Maar het is uiteindelijk onze, onze boodschap aan hen ik heel veel van die dingen inderdaad, die we aanbevelen... bijvoorbeeld van standpunt veranderen... dat zijn ook dingen die je in het normale leven doet. He, je vindt iets, je hoort iets nieuws... Uh, daarna vind je een beetje iets anders. Zij leven in een totaal eigen werkelijkheid... Uh, waarin ze denken dat dat soort dingen niet kunnen. Nou, de, de, de media spelen er ook een grote rol in. He. Daar zijn ze heel bang voor, hoe dingen publicitair vallen en zo hebben eigenlijk politici, adviseurs en journalisten een soort heel aparte microcosmos gecreëerd, waar hele andere uh, normen en gewoonten gelden dan uh, daarbuiten. Uh, en dat is inderdaad ons, wat wij een beetje proberen te laten zien, is waarom komt het vaak zo gek over wat ze doen. Hè? Want ik denk dat heel veel mensen wel eens naar politici kijken op tv en misschien niet exact de kwestie hebben gevolgd of niet helemaal weten waarom het zo raar overkomt, maar wel gewoon denkt. Het klopt niet wat hier wordt verteld, of er is iets met hem, of waarom praat hij zo raar? Of... Nou ja, dus we, dus we proberen uit te leggen hoe dat komt door de adviezen die ze krijgen. Een van de eerste adviezen, bijvoorbeeld, die elke mediatrainer uh, geeft, er kent Wouter Bos bijvoorbeeld ook, is: uh, geef geen antwoord op vragen. Hè? Altijd alleen maar je eigen boodschap. Uh, ja, dat is al iets wat natuurlijk ontzettend raar overkomt. Als, wij, als, als jij nu, mij nu een vraag stelt en ik je totaal negeer elke keer en. Uh, dan vindt iedereen dat gek. En toch zijn we bij politici eigenlijk gewoon gaan vinden... dat die alleen maar met dat soort riedels aankomen. En ze hebben ook een soort hele specifieke cadans vaak... waarin ze praten om maar die aandacht vast te houden... en zoveel mogelijk woorden erin te krijgen voordat je ze onderbreekt. Um dus nee, dat is ook zo. Het is in die zin is het niet, niet bijzonder. Nee. Nee, het, is ook, het is wat dat betreft echt uh, mooi om te lezen... omdat er echt veel voorbeelden in staan waar je denkt... ja, ja, en dat kan ik nog herinneren en dat en dat. Ja. Uh, maar wat ik, wat, wat ik wel vond van het boek is... Uh, jij, jij bent gestopt bij de pers als ze... Uh, nou, ze stopten natuurlijk omdat ze failliet gingen. Ja. Uh, maar jij wou ook Den Haag uit. Ja. Omdat je, lastig ik, enorm cynisch werd van, <laughs> van Den Haag. Ja... Nou ja, ik werd er niet zozeer cynisch van. Alleen, het is daar heel cynisch. En dat brak me op een gegeven moment een beetje op, ja. Daar ging ik me eigenlijk zo aan ergeren... en dat ging ik me zo aantrekken... Um, dat het niet meer leidde echt tot verhalen. Ik had geen zin meer om dat elke keer te beschrijven... of het erover te hebben. Wat was het precies waarvan je dacht bij jezelf. Ja, dit, dit, dit wat ik nou, het is... Nou, het is, het, is het is een beetje een soort Chinese marteling geweest... in die vier jaar. Van het druppelt door en het druppelt door op je hoofd. En uiteindelijk... Gaat dat pijn doen? Uh, en in het begin uh, kwamen uit die ergernis kwamen verhalen voort en ideeën. En, en wilde je dat opschrijven en zelfs nog misschien wel wat eraan doen. Uh, en na een tijdje ja, was ik eigenlijk alleen maar een beetje nukkig en, en geërgerd. Uh, Waardoor? Nou, bijvoorbeeld in, in de laatste laten we zeggen, maanden of zo... dat ik daar nog wel was, wat je een paar... Ik had bijvoorbeeld een interview met Janine Hennis... En die had dus wel gewoon antwoord gegeven op een paar vragen. Dat ging onder andere over dat zij vond... dat ambtenaren geen religieuze symbolen moeten dragen. Nou, ja, Daar kun je van alles van vinden. Maar het is niet ja, schandalig of verschrikkelijk. Of, maar het was niet afgesproken of afgestemd. Het was niet de partijlijn. En dan merk je dat uh, zo'n interview geeft even wat reuring. En daarna gaat die partij bovenop zo'n kamerlid zitten... en alles onder bewaking van voordichting stellen. Zij schikt zich daar ook in. Dus zij liet zich ook het zwijgen opleggen. Nou, dat was zoiets... Hey, dat, ik bedoel, dat, niet dat dit mij nou heeft gebroken, laat ik maar zeggen... maar je moet je voorzetten, als je daar werkt... is het een eindeloze reeks van dit soort mechanismen. En uh, ik denk dat veel mensen die daar werken dat ook juist leuk vinden als spel... om te kijken hoe je dan toch soms iets eruit krijgt. En ook heel vaak zeggen, zo werkt het hier nu eenmaal. Hè? Dat is een vaak gehoorde zin als je daar je afvraagt... maar waarom gaat dit zo? Ja, zo is het nu eenmaal. Um, of bijvoorbeeld wat ook een beetje een van de laatste dingen was... die ik heb verslagen, was het debat over de trainingsmissie... in Kunduz in Afghanistan. Nou ja, waar, waar Rutte en Sap, ze heeft het later ook toegegeven... alles al hadden afgesproken... en er dan toch nog een heel lang debat wordt gehouden. Um, een heel dramatisch toneelstuk met persoonlijke garanties en emoties. Uh, en, en ook dat... Terwijl naar mijn in, ja, ik denk dan... als ik weet dat het zo is gegaan... zullen toch heel veel anderen dat ook weten. Maar dan zie je toch ook dat in de verslaggeving... Ja, dat hele Griekse, die hele Griekse tragedie nog wordt uitgespeeld. Um, nou ja, zo, zo zijn er eigenlijk onophoudelijk dingen... elke keer dat je denkt... het zal wel niet zo cynisch zijn als ik denk... en dat je het dan uitzoekt... en dan is het net nog wat cynischer. En dat ging me een beetje tegenstaan. Ik had gewoon op het einde dacht... ik wil douchen uh, uh, aan het eind van de dag... Weet je wel. En dat is, nou ja, misschien, dat is misschien reuze uh, overgevoelig uh, van mij. Want anderen hebben daar een hele prachtige tijd. En het geldt al in de journalistiek juist als een, uh, ja, als een hele mooie plek om te werken. Het was ook niet iets waar ik heen wilde. Dus uh, bedoel, de, de, de hoofdredactie van de pers heeft me destijds gevraagd om het te doen. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Dat ik heb gezien hoe het daar werkt. Veel voldoening aan gehad. Maar gewoon als omgeving uh, vind ik het niet prettig. En, en jij zegt uh, dat veel mensen zeggen... ja, zo is het hier nu eenmaal, zo werkt het nu eenmaal. Ja. Uh, denk je dat als het niet zo zou zijn, als het niet zo cynisch zou zijn... als mensen gewoon uh, veel meer uh, vanuit hunzelf blijven opereren... in plaats vanuit de partijdiscipline, zou het dan beter werken? Ja, ja, ja ik denk van wel, alleen... Uh... Ik heb daarin iedereen tegen me, want uh, mensen zeggen ook... Van, het is ook van alle tijden dat het zo werkt, het hoort bij politiek. Uh, maar ik, ik heb zelf wat idee, dat is ook maar een beetje gevoelsmatig... dat er in deze tijd... Uh, wat meer, weet je, mensen snappen gewoon ook meer. Mensen zien meer, mensen nemen heel veel media tot zich. Mensen begrijpen beter hoe het werkt. Mensen zitten niet meer in een zuil, zoals een aantal decennia geleden in Nederland, waar alles voor ze wordt voorgekauwd. en, en er vanzelfsprekendheden zijn. Dus ik heb het idee, maar, maar mij wordt dan verweten dat ik een te optimistisch beeld van, uh, van de samenleving heb. dat een heleboel mensen gewoon het wel aan kunnen. Uh, om uitgelegd te krijgen dat er binnen een partij uh, ook wel eens verschillen zijn. En dat dat niet erg is. Dat dat niet anders kan. Omdat anders elke persoon zijn eigen partij zou moeten hebben. Nee, zo gaat dat niet. Je hebt grofweg dezelfde idealen. En natuurlijk wijken er ook dingen af. En ja, dat er eigenlijk geen reden is om daar zo krampachtig mee, mee om te gaan. En bij elk verschil te roepen, oh conflict, verdeeldheid, het is daar rommel. Nee, die rommel, dat zou eigenlijk de essentie van politiek moeten zijn... Dat er, dat er ideeën botsen, dat daar discussie over is... en dat meer mensen zich ook vertegenwoordigd voelen. Uh, het lijkt toch wel door hele heftige kiezersbewegingen... dat best wat mensen op zoek zijn naar betere vertegenwoordiging. En ja, de wet is dan altijd een partij moet een eenduidig verhaal hebben... want dan uh, dat vinden mensen prettig. Ja, het zou kunnen, maar wat nooit wordt geprobeerd... is of mensen het prettig vinden wanneer zij zich in verschillende politici zouden kunnen herkennen. Hè? Om dat voorbeeld van Hennis aan te nemen. Uh, er, er zijn, geloof ik ook, nog liberalen die op de VVD uh, stemmen. Uh, dan is het misschien ook prettig als er in de landelijke politiek... iemand is die zich op die manier mag uitdrukken. Ja, nee, dat, dat, dat is... En zeker, want wat, wat ik mij nu afvraag... Nu, we, volgende week wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Er zitten weer heel veel uh, nieuwe uh, volksvertegenwoordigers dan in die Tweede Kamer... Ja. Uh, hoe lang duurt het voordat die allemaal geknakt zijn? Gebroken, uh, kapot gemaakt door hun partij? Dat uh, zal van persoon tot persoon verschillen. Maar uh, de mensen die het beste weten wat ze daar komen doen... Uh, die zich het minst gelegen laten aan de pikorde... Uh, de media-aandacht, uh, de, de, de, de ijdele kanten van het beroep... Uh, de dwang, uh, het risico dat je carrière stopt als je afwijkt... Dus de mensen die het meest zich blijven concentreren op wat ze daar komen doen en het, en het minst op de afgeleide, die zal dat het laatste overkomen. Dat is uh, hoofdstuk 1 of les 1. Ja, maar als dat je is de politiek ook... ingaat van jouw boekje, als je de politiek ingaat, weet wat je wil en ja. uh, weet waarom je het doet. Ja, en onthoud dat. Ja. Uh, ja en <laughs> want, want dat begin gaat meestal nog wel. Maar wie is daar het beste in? Wie vind jij van, van de huidige politici die dat het langste uh, nou, van ik word er een beetje houden. gek van, want. Uh, maar het is helaas wel zo. Nee, niet helaas, maar. Het is een beetje raar om hem steeds te noemen. Maar. Wij, ja, wij, wij hebben in deze campagne. Diederik Samson gewoon veel zien doen wat wij aanbevelen. Dus zou het raar zijn om dat niet te noemen. Alleen ik, ik krijg een zeker ongemak... bij het al maar ophemelen van Diederik Samson. Nou, je deed dat ook al in een column bij ja. de, uh, BNR Nieuwsradio. Volgens mij moest de campagne toen nog beginnen ongeveer. Ja. Ja. Nou ja, toen zag ik van hem een uh, speech die hij hield uh, op Lowlands. En die zat ik terug te kijken, ik weet niet, op YouTube of zo. En... Uh, nou, daar, daar viel mij inderdaad op dat hij een aantal dingen zei... die, die je volgens mij in deze tijd hoort te zeggen. Namelijk, uh, het ging onder andere over dat, dat deze tijden in deze crisis zo onzeker zijn... dat je niet weet wat er over een aantal weken gebeurt... en dus niet kunt zeggen, als wij maar deze maatregel van deze pagina... als verkiezingsprogramma uitvoeren, dan komt alles goed. Nou, en hij zei iets van die strekking. En uh, kijk, journalisten en ik ook zeggen zo vaak wat politici allemaal niet goed doen. Dus toen ik dat zag, dacht ik, nou, dat vind ik ook... Uh, dat ik hem een keer een compliment kan geven voordat hij dat wel kan. Alleen dat was grappig inderdaad, omdat daarna... Op, uh, ik bedoel niet, ik suggereer geen oorzakelijk verband. Nou, maar uh, daarna uh, zijn hele... Nou, hoewel het wel grappig is. Dat zeggen ze ook om te slijgen, hoor. Ik was dus in Paradiso en toen zei een van die campagneleiders... Uh, uh, ging wel tegen mij zeggen dat het voor hen een soort kantelmomentje was geweest. Het wordt gezien, het wordt gezien. Want toen stonden ze nog slecht voor. Alleen dat is ook weer het lastige, je weet nooit of zo iemand dat dan tegen je zegt omdat het zo is... of omdat je weer gepaaid en gevleid wordt. Uh, maar laat ik even van het eerste uitgaan. Precies. En hij deed goed, Samson. En toen heb je op hem gestemd. <laughs> dat wil je graag weten, hè? <laughs> ja, nee, ik ga dat echt niet zeggen. Is... En nou, en ter relativering, kijk, we moeten Ach. nog maar zien... Nee, wat ik zei, dat meende ik. Die, je zag op die avond in Paradiso alweer stukken... van de oude Partij van de Arbeid terug. Ja. En ook Diederik Samson, die waarschijnlijk gaat regeren... Uh, en nu groot is... Uh, nou ja, het is natuurlijk maar zeer de vraag of hij een beetje blijft lijken... op wat hij nu heeft gedaan, of dat geen trucje is geweest... en of hij niet straks net zo um, ja, gesloten en hard en cynisch en machtspolitiek wordt... als bijvoorbeeld Balken en Rutte zijn geworden. Nou ja, het begint natuurlijk straks al voor hem van... Nou, gaat die, uh, wordt hij minister of gaat hij echt uh, de Kamer in? Dat soort dingen en hoe hij nu de SP eruit moet manoeuvreren... want ja. dat, dat, dat zal hij ongetwijfeld willen, ook al moet hij zeggen van niet... Als je zo goed uh, uh, weet wat politici uh, eigenlijk moeten doen... Mm -hmm. zou je zelf een, uh, een goed politicus zijn? Nou, in, een, in, een wat, in, een, in, een, in de utopische wereld die wij in ons boek beschrijven, denk ik wel. Uh, want ik denk dat ik best goed kan denken... en ook best kan formuleren wat ik denk. Maar... Uh, ik heb enorme moeite met uh, autoriteit en met groepsgedrag en met dwang. Dus uh, het bestaan binnen een politieke partij, dat zou me heel zwaar vallen. En daarnaast, uh, waar ik politici echt niet om benijd... is hoeveel zij van hun persoonlijk leven moeten opgeven. Niet alleen in tijd, maar ook in, in uh, ja, het opgeven van privacy. Hè. Alles is eigenlijk uh, van het publiek ineens. Of in ieder geval een groot deel van het publiek en media beschouwt dat als zodanig. Uh, je krijgt bakken met haat uh, over je heen voortdurend. En naast aardige dingen ook. Maar ik heb zelf doet niet zo wat er was. Maar op een gegeven moment zat ik voor het eerst in een soort mediastormpje. Die denk ik een beetje lijkt op wat politici uh, uh, dagelijks meemaken. En toen nou, ook via Twitter en zo. Kreeg ik kreeg gewoon dag in, dag uit. Was dat het nieuwsuren dingetje in Nee, de... dat was dat, dat, waar ik eerder aan refereerde. Het had te maken met inderdaad een, een sharia-geleerde... die naar Nederland oh. kwam, waar ik oh. mij voor had ingezet. Ja. Uh, en dat was een hele nare sharia-geleerde. Dus daar werd ik ook mee geassocieerd. Dus dan krijg je dag in, dag uit. Weet je? En ook ja, mensen die ochtends uh, negen uur beginnen... met, je, met de schuimbekken tegen je... en daar pas bij het slapen gaan weer mee stoppen... Um, en dat is wat veel politici eigenlijk de hele tijd meemaken. En uh, ik merk dat bij die zeer ge, ja, hele klei, dat hele kleine proeven daaraan al... dat dat toch wel onder je huid gaat zitten. Dus um, het feit dat je zo zou moeten aanpassen... en dat je zoveel van jezelf moet opgeven, zou ik wel heel moeilijk vinden. En waarom heb je zoveel moeite... ik snap het eerste, maar het tweede... waarom uh, zoveel moeite met uh, van jezelf veel opgeven? Want je bent ook journalist, je vraagt veel van mensen. Ja. Uh, waarom geef je jezelf zo moeilijk bloot dan? Het um, heeft voor mij ook met vrijheid te maken. Ik vind uh, vrijheid van bemoeienis uh, ook erg belangrijk. Um, het gaat vaak uh, in deze tijd over privacy. En dan uh, is dat bijvoorbeeld wat de overheid van je probeert te weten te komen. Of uh, bedrijven als Facebook, wat die doen aan privacy schendingen. Maar ik mocht afgelopen keer bij de uitreiking van de Big Brother Award spreken. Dat zijn... Een soort uh, sarcastische prijzen voor privacy-schenders. En die schenders zijn ook inderdaad vaak bedrijven, overheidsinstellingen. Maar ik heb daar vooral gesproken ook over wat wij onszelf en elkaar aandoen uh, op dat gebied. Hè. Soms al op hele kleine schaal. Dus inderdaad dat je uh, uh, bij een dronken avond uit, uh, bij wijze van spreken... de hele tijd voor moet waken dat je vrienden daar geen foto's van uh, publiceren... Um, en ook. In een wat... avondje in Las Vegas strip poker spelen. En ja, ja ni niets is in principe privé of veilig. Uh, en ook wat wij, uh, wat wij consumeren. Hè. Dus uh, als. Uh, uh, nou ja, klanten die Henk Bleker met zijn vriendin op vakantie. Uh, of de Telegraaf dat zetten dat op de voorpagina. Maar wij consumeren dat ook allemaal. Of elke keer dat wij op een filmpje klikken. van... Uh, TMZ, zo'n zo Amerikaanse roddelsite... om weer een geflipte celebrity uh, op een parkeerplaats uh, te zien staan... dan, uh, dan sponsoren we dat. Uh, dus ik denk dat een van de dingen die je daar ook aan kunt doen... om daar vrij van te blijven, is om daar zelf niet zoveel van prijs te geven. En dat is voor politici heel moeilijk. Uh, en is het voor jou moeilijk? Word jij er vaak naar gevraagd? Waarnaar? Uh, naar je privéleven? Uh, nee, niet zo vaak. Waarom niet? Waarom word ik er niet vaak naar gevraagd? Ja, ja dat weet ik niet. Het is toch heel interessant, want jij hebt een enorme drive. Waar komt die vandaan? Komt die van je vader? Komt die van je moeder? <laughs> um... Nou, dat wil ik nog wel beantwoorden. Mijn ouders zijn allebei gedreven mensen. Ja, dat kan ik nog wel prijsgeven. Wat doen ze? Ik... Nee, daar ga ik allemaal niks over vertellen. Hey? Nee. Wat is daar... Uh... Nou, mijn ouders... Um... Kijk, ik heb werk. Hoe ben je, opge hoe ben je opgegroeid? Vertel dat. <laughs> ja. oh, de mededeling dat ik niet over privézaken spreek, is een trigger om daar heel veel naar te gaan vragen. Nee, want ik snap heel goed dat jij zegt van nou, je ouders, dat is misschien dat gaat nee, met je ouders nou, veel. Maar ik, ik, vind, die... ik vind het wel mooi. Bedoel, omdat ik merk gewoon: je bent een gedreven mens, vonk, dit boek. Ja. Vind je wel echt... Nou, Waar komt het vandaan? Hoe ben je opgegroeid? Hoe ben ik opgegroeid? Uh... Ja, gewoon normaal en dysfunctioneel, zoals iedereen. En? Nee, ik, bedoel, ik weet niet wat je wil weten, maar ik ga zeker niet uh, zo spontaan uit mezelf dingen over mijn opgroeien of zo vertellen. Nou, vertel maar waar die drive van jou vandaan komt dan. Die drive. Uh... Nee, dat weet ik ook echt niet zo goed. Nou, je zegt net, van, ja, ik denk op veel, over veel dingen goed na en ik kan het goed verwoorden. En daarom zou de ja, best een goede politicus zijn, dat denk ik ook. Waarom ook wel zitten, men waarom je zitten mensen in elkaar zoals ze in elkaar zitten? Dat zal altijd een combinatie zijn van genen, opvoeding en ervaring. En dat is het bij mij ook. Um, maar het, ik vind het irrelevant. Uiteindelijk, um, ik, mijn werk heeft een zekere publieke component, want ik publiceer... Ik publiceer stukken en soms spreek ik ergens en mag ik iets zeggen over ideeën. Maar ik hecht er ook wel aan dat we elkaar beoordelen op inhoud van ideeën. En ik vind alles anekdotisch maken en alles particulier maken... ik begrijp daar ook helemaal niet de functie van. Ik vind het geen kracht bijzetten. Uh, op, iets is niet meer waar omdat het gebaseerd is op een persoonlijke ervaring. En evenmin zou je mensen moeten disqualificeren omdat ze iets zeggen naar aanleiding van een persoonlijke ervaring... uiteindelijk is het enige wat ertoe doet... is de inhoud van wat je zegt en de kracht van je argumenten... en de kwaliteit van je werk. Nee, maar ik vind ook wel dat er een menselijk aspect bij hoort. Ja, het hoort er wel bij, maar het is toch ieders vrije keus... om daar meer of minder over prijs te ja, geven. En mijn keus in mijn leven is om daar zo min mogelijk over prijs te geven. En ik heb het niet helemaal in eigen hand. Want omdat ik in zekere mate... het is beperkt, want bijvoorbeeld tv doe ik eigenlijk nauwelijks meer... Maar uh, omdat ik in zekere mate in het openbaar treed... zal ik het deels niet helemaal in de hand hebben. Toen ik een seizoen wel veel tv deed, Pauw en Witteman... overigens ook een van de dingen die me daar minder aan bevielen... dan gaan mensen twitteren waar je aan het hardlopen bent... of uh, op welk station je je trein aan het halen bent. Nou, dat vind ik eigenlijk al heel vervelend. Uh, en uh, dus ja, daar kan ik niks aan doen. Maar, maar waar ik wel iets aan kan doen... Uh, ja, ik, ik, ik, ik, zie er, ik, ik zou niet weten waarom ik uit mezelf daar iets over zou moeten vertellen. Nou, je hoeft het niet uit jezelf te vertellen. Ik vroeg er gewoon naar. Dus ja. ik, had gewoon uit je, ik had gewoon de vraag kunnen beantwoorden. Maar... Ja, sorry. Prima. Je legt het goed uit. Het is... Euh, nou ja, en je, en je zegt ook... Nou, het is, een, het is, het is een, een gedeelte gene, een gedeelte opvoeding. En nou, een gedeelte van wat je idealen zijn en wat je wil bereiken. Ja. Nou ja, wat wil je bereiken dan? Mm. Nou, dat is de laatste jaren eigenlijk pas uh, een beetje meer uitgekristalliseerd voor mezelf. Want eerst ja, ik werkte ik gewoon in journalistiek en ik vond van alles en nog wat interessant. En zeker nu, bij Vonk moet ik ook heel breed zijn, dus heel veel onderwerpen doen. Maar de dingen die mij uh, zelf het meeste, ja, waar ik het meeste over opwind of het meeste... Mee bezighouden. Die gaan altijd terug op persoonlijke vrijheid. Die gaan altijd terug op verzet tegen groepsdwang en staatsdwang. En, en wat ik dus wil bereiken is, uh, is precies dat. Dus, uh, dus voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk persoonlijke vrijheid. Zoveel mogelijk vrijheid van expressie. En, uh, en, en, en het elkaar zien als individuen. Dat is iets waar ik heel erg aan hecht. Dus het verzet tegen groepsdenken. Het is heel verleidelijk en comfortabel. En, en misschien ook wel een deel van menselijke oh. natuur. Om, uh, om iedereen in te delen en te labelen als onderdeel van een groep. En uh, ja alles wat er tegen ingaat, daar ben ik voor. En je bent heel serieus, hè? <laughs> nou ja, je vraagt me nu... Ja, nee, nee, nee, nee, nee je maar goed, maar nou, naar, omdat wat je dit mij... ook zo goed uitlegt. Omdat het zo goed... Je verwoordt het sterk... En uh, nou, ik, ik haal van. je Maar of ik als mens serieus ben? Of nee, nee, nee. Hierin, maar ik, nee, hierin over, in ben ik heel serieus. Ja, nee, maar, nee, maar goed. Toen dacht ik het aan het totaalplaatje... en ook over hoe je, hoe je vertelde waarom je uh, zo gedreven was... maar dat je dat niet vanuit je achtergrond uh, wilde vertellen... te, te anekdotisch maakte bij mezelf. Ja, wordt er genoeg gerelativeerd uh, in, uh, in Gustafs Bessems leven? Nou, dit laatste waar ik over spreek, dat relativeer ik helemaal niet. Dus ik kan uh, gewoon in het leven heel veel... Anders kan je ook helemaal niet... Anders kom je, dit, anders kom je het leven niet door, lijkt me. Uh, uh, dus uh, ja, je, gaat, je, je kan een gebrek aan relativering ten onder gaan. Maar jij vraagt mij nu he, naar echt mijn idealen en wat ik wil bereiken. En, en als ik die onder woorden breng, daar relativer ik helemaal niks aan. Nee, daar ben ik vrij extremistisch in. Ja. Maar er wordt wel veel gelachen. Ja, ja, ja, daar vrees je voor nu. Dat kan ik me voorstellen, maar het is toch zo. Ja. Nou, ik heb in ieder geval voor jou uh, een uh, hopelijk toepasselijk nummer uh, uitgezocht. Dan, uh, ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Ja. Het is het nummer van uh, Dimitri van Thoren. Ik heb geen vrouw om te minnen, geen dokter die bloost. Geen boeken of kranten, geen antwoord van troost, geen zadoop voor tranen, geen plaats in de hel, geen plaats in de hemel, al aandeel in de shell. Ik heb geen bed om te dromen, hoe het morgen zal zijn, geen hond die zal waken, al was hij nog zo klein, geen kroek met wat vrienden, om te spelen een spel. Geen boom voor wat schaduw, want de zon die steekt fel. Maar wel heb ik een mening, en daar kom ik voor uit. En heb ik een geweten met een stem zo luid. En heb ik een maling en een rang of stand. En heb ik beide nagels aan mijn rechterhand. Ik kreeg geen onderscheiding, geen lint op een borst geen enkel medaille, geen hand van de vorst, zelfs geen klap op mijn schouder, al was het maar één keer van iemand die het goed meende, daarna nooit meer. Ik heb geen vruchtige noten, geen sfeer om me heen, geen angst voor de groten, geklaagd voor gewen. Geen lach voor de narren, hoe zot ze ook zijn. Geen acht op het sarren, het gekonkel van Daarover heb ik een mening, en daar kom ik vooruit. En heb ik een geweten, met een stem zo luid. En heb ik een maling, aan een rang of stand. En heb ik vuile nagels aan iedere hand. Dimitri van Toren, met uh, Ja, ik heb een uh, enorme mening. Zo heet het. Nummer voor Gustav Bessems, uh, de man uh, die uh, meningen moet uh, laten ventileren. in, uh, in, in de nieuwe bijlagen van de Volkskrant Vonk. Daar is hij de chef van. Was de goede keuze? Ja, het was een goede keuze. Ten eerste, natuurlijk, al door de muziekstijl. Uh, bedoel, uh, en de zang. Nee, dat niet. Maar. Uh, nou, en nog wel meer dan vanwege. terfijne over dat meningen uit. Wat ik zo snel hoorde. is dat vrij veel hier ook gaat over. Het relativeren van bezit en status. Uh, en dat is ook iets wat me erg aanspreekt. Ja. Ik, uh, ik hecht uh, niet aan nou, bezit in enige mate, maar status op grond van andere dingen dan kwaliteiten, hè, dus op grond van functies of uh, uh, formele structuren, die zeggen me eigenlijk helemaal niks. Dus in die zin was het dubbel raak. Ja. Zegt de chef, hè? Zegt de chef van, uh, ook eigen... van de redactie uh, Vonk. Ook, ook mijn eigen chefschap <laughs> zou geheel uh, gebaseerd moeten zijn... op wat ik presteer en niet op het feit dat ik dat functietje heb gekregen. Nou, en hoe zijn de prestaties? Ja, best goed. Ja? Ja. En waar blink jij in uit? Ehm... Um... In, in het werken bij die krant nu benoien? Um, of als mens? Nou, ik heb uh, vrij veel ideeën. En wat ik hierin ook een beetje ontdek... is dat ik wel uh, met iemand anders dingen beter kan maken. Dus iemand anders idee kan nemen, iemand anders stuk kan nemen... en daar weer op verder kan bouwen. Uh, en ik denk dat ik vrij... Uh, ja, ik zou maar zeggen onafhankelijk denk. Dus niet, niet, niet uh, per se geëikt... of niet altijd volgens één bepaalde lijn... maar dat ik ook wel goed kan tegendenken. En ik denk dat dat nuttig is. Ja. Maar ook, ja, ik leer nu ook weet je, veel meer dingen... ik bedoel, dat is wat concreter... maar gewoon veel meer dingen die gaan over vormgeving... hoe je iets eruit ziet en hoe je iets presenteert. En, uh, dus wat creatiever. En dat vind ik in ieder geval allemaal heel leuk. Dus een dat soort dingen een beetje, denk ik. Uh, nu, uh, het lied ging over het hebben van een mening. Heb je ook wel eens geen mening? Ja. Over in die zin, ik kan best lang doen over het ontwikkelen van een mening. Um, dus een, wat secundair zijn. Dus als iets, uh, ja, als iets gebeurt, dan ligt er een beetje aan op welk terrein. Weet je, dus, dus sommige gebieden, daar, daar ben ik dan al zo lang mee bezig. Dan gebeurt er iets en dan plaats je het in die context. Maar als ik iets nieuws meemaak of als nieuwe dingen gebeuren... dan kijk ik altijd wel een beetje met een mix van bewondering en bevreemding... naar mensen die meteen kunnen zeggen wat ze daarvan vinden. En uh, uh, ja, dan heb ik wel ietsje langer nodig. Dus dat komt best vaak voor. Uh, maar als de mening eenmaal gevormd is... Uh, sta je ook nog altijd open voor het debat, voor uh, argumenten van anderen? Ja, maar, maar, maar de dingen waar we het eerder over hadden... waar ik inmiddels echt zo erg van overtuigd ben. Um, Vrijheid van mening. Ja, daar zou het wel heel raar moeten lopen. Wil ik daar ooit in mijn leven nog anders over gaan denken? V vermoed ik nu. Maar ik wil wel zelfs daarbij altijd nog proberen... goed te luisteren naar wat iemand daar tegenin brengt. Om, en om, ja, om, je, je moet jezelf wel de hele tijd blijven toetsen... of je niet toch een tunnel in bent gelopen... of gemakzuchtig bent. Of, um, dus ik ben heel blij als andere mensen dat doen. Ik ben heel blij als iemand me onderuit haalt... Uh, met, met iets wat ik denk of vind. Uh, maar je moet ook jezelf de hele tijd proberen onderuit te halen. En hoe doe je dat? Door soms uh, rust te nemen en uh, je af te vragen... of wat je hebt bedacht. Um, nou ja, gewoon om, om, om, je, om je eigen beste opponent te zijn... En, en de beste zaak voor de andere kant te proberen te verzinnen. Maar zit je dan alleen in je kamertje? En... Ook. Ja, of je dus inderdaad te voeden met anderen die scherp zijn... en, uh, en die je erop kunnen uitdagen. Ja, maar het grootste gevaar is uh, in dit opzicht... tenminste, zijn heel veel dingen gevaarlijker... maar op dit gebied is het grootste gevaar de, de, van zelfsprekendheid. Weet je wat ook heel raar is met meningen? Ze komen vaak in pakketten. Uh, dus uh, ook dingen die niks met elkaar te maken hebben... dat zie je bijvoorbeeld aan links en rechts. Dus waarom zou je... He, dus als je rechts bent, dan heb je bijvoorbeeld een bepaald standpunt in het Midden-Oosten-conflict... en je bent ook voor meer wegen aanleggen. Terwijl ja, die dingen hebben natuurlijk helemaal niets met elkaar te maken. En toch, uh, het is, uh, ik, iemand die ik kende, Amerikaan, die noemde dat tribalism. Uh, dat vond ik een erg goede term, stamdenken. Uh, dus je, je bent eigenlijk helemaal niet bezig met, uh, met, met standpunt. Je bent gewoon alleen maar je eigen positie aan het bepalen. Je bent alleen maar aan het denken, wat voor soort mens ben ik? Dus bij linkse mensen is dat vaak van... Uh, nou, ik ben iemand die heel erg deugd. ik ben idealistisch... en daar hoort dit pakketje aan opvattingen bij. En bij rechtse mensen die zeggen, nou, ik ben praktisch en stevig... en dan ben ik meer een beetje zo iemand. Um, en, en, en ook op andere scheidslijnen zie je dat soort dingen. Maar ja, dat kan helemaal niet als je over dingen nadenkt. Als je over dingen nadenkt, dan is het totaal onlogisch dat je een bepaalde set opvattingen als geheel overneemt. Um, ja. ja. dat is mooi. Ja, maar verras jij jezelf vaak? Daar moet ik even over nadenken, of je nou jezelf kunt verrassen. Nou, je zegt, ik hou mezelf wel eens onderuit. Dus ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nee, in dat opzicht wel. Ja. ja, en ook wel met beslissingen die ik neem. Dus uh, ik beslis vaak wel iets voordat ik erover heb nagedacht. Dan ben ik ook daarna verrast. Heb je daarvan je laatste voorbeeld? Nou, mijn huidige baan, in zekere zin. Ja, verrast dat je dat doet? Ja, want ik, ik, uh, ik, ik, ik krijg zo'n vraag en dan uh, denk ik eigenlijk alleen maar aan... dat ik 16 pagina's mag vullen en dan ga ik alleen maar nadenken... over ideeën die daarop zouden kunnen en wat interessante verhalen zijn... en mooie onderwerpen en wat leuk is en grappig en wie daar dan bij moet en zo. En dat was helemaal op het laatst, begin ik me een beetje gewaar te worden... van de context waarin dat zich afspeelt en dat inderdaad dat je dan chef bent, dat dat iets voorstelt, dat mensen daar iets van vinden. En dat bij dat de Volkskrant, honderden precies. mensen die daar al jaren zitten. Ja, en dan weet je, dus gaandeweg kreeg ik dan vragen als: uh, en je doet zeker wel een laserspanel, of een focusgroep, en daar had ik dan eigenlijk geen seconde bij stilgestaan, of te, of je merkt ook extern. Hè. Ik bedoel, de mediawereld is ook heel, uh, ja, klein in alle opzichten klein. Ik bedoel, het is letterlijk een kleine groep mensen. Maar hij is ook heel klein in de zin van uh, ja, op elkaar letten... status, pikorde, wie doet wat, uh, wie werkt wat. Ja, en uh, nou, dat krijg ik dan pas in een heel laat stadium door. En dan uh, krijg ik dan ook pas echt een beetje door wat ik nou ben gaan doen. Ja. Maar vind je het leuk... Heel erg leuk. Ja, ja, heel erg leuk. Want er was, vorige week stond er een stuk over Nieuwsuur. Uh, dat Nieuwsuur ja. uh, uh, grote angstzaaiers waren. Ja, ja. En daar was direct al uh, uh, gedoe over. Maar dan mag ja. ik helemaal niet zeggen gedoe. Want dat staat ook in de gedoe, voorin, gedoe. Ja, ja, maar, gedoe is, ik, ik, ik po een polemie, polemiek keer, uh, ontstond ja. er. Uh, uh, we hoeven het niet helemaal uit te leggen. Maar de, de, uh, Karel Kelder de hoofddirecteur van Nieuwsuur, ging daar in. En ja. uh, nou, toen schreef uh, de, volgens mij vandaag in de kranten. Uh, uh, uh, de ombudsvrouw. De ombudsvrouw uh, een stuk erover dat jullie duidelijker moeten zijn... van of het de, de mening is van de krant... of ja. de mening van de chef, zoals jij hier zit... of gewoon uh, iemand die een stuk geschreven ja. heeft. Uh, is dat lastig voor je? Soort, uh, is het leerzaam voor je? Uh, dit was lastig en leerzaam. Ja. Ja. Wat heb je ervan geleerd? Uh, nou, iets meer inderdaad... over dat krachtenveld waar je in werkt. Dus uh, zo'n stuk produceer ik dan. En dat vind ik... een Goeie, goed prikkelend opiniestuk. Dat was het ook. Ik bedoel, de meeste opiniestukken die in kranten verschijnen, ja, daar weet niemand eigenlijk van. Dat zijn gewoon breie woorden die worden niet eens gezien. Dit was een goed prikkelend opiniestuk. En er zaten, wat mij betreft, in argumentatie ook wel kwetsbare dingen in. Daar heb ik met de auteur ook wel over gespart. Maar ik denk dan uiteindelijk van, nou ja, het is, het, is, uh, het is iemand stuk, weet je, iemand moet wel haar mening blijven. Wat ik ervan heb geleerd is dat ik nu zou denken van, nou, ik had er nu ook een, laten we maar zeggen, meer pragmatische argumenten bij gebruikt van, je moet, je moet je misschien tegen sommige dingen indekken, hè? dus ook al is, is dat niet helemaal wat je wil zeggen, moet je misschien toch sommige mogelijke reacties eigenlijk al voor zijn. En daarnaast uh, hadden we dit stuk, uh, ik zeg maar even wil... omdat het deels een beetje buiten het kateren om was... ook gewoon onhandig gepresenteerd. Dus in dit geval was het ook niet goed duidelijk uh, dat het een opiniestuk was. Het stond op de voorpagina. Het stond op de voorpagina van de krant ja. en daar stond het heel feitelijk. Dus eigenlijk verwacht hij een soort onderzoeksdossier in de krant... Alsof wij hadden ontdekt dat de redactie van Nieuwsuur elkaar stiekem mailde... over hoe ze nu weer angst zouden zaaien. En maar was, dat het was, een, niet zo. was het een fout? Moet je net zoals in je, in je ja, boek ja, ja. zeggen? Sorry. Ik heb er ook een blog over geschreven hebt... waarin ik precies heb beschreven... wat ik denk dat er beter had gekund. En daarom heb je sorry gezegd? Ik heb niet het woord sorry gezegd, nee. nee. Had het gemoed volgens je boek? Uh, had ik hier sorry moeten zeggen? Nou, had gekund. Had ik een beetje overdreven gevonden. Ik vond ook de reactie van Nieuwsuur wel enigszins hysterisch, moet ik zeggen... Um, maar nou, het had erbij gekund, dus sorry, sorry Nieuwsuur. Um, ja, je hebt, we, we gaan je plaat draaien. Ik de, ga ondertussen uh, ook naar de koelkast. Wat, wat wil jij drinken? Want dit is een plaat waarbij wat gedronken moet worden. Wat, uh, mij wat zit erin? Ik heb bier, wijn, uh, de tonic. Uh, roept u maar. Nou, doe dan maar een glaasje wijn. Een glaasje wijn. Uh, vertel, wat gaan we luisteren? Uh, Donnie Hathaway, someday we'll all be free. Donnie Hathaway, te gek. Waarom? En waarom deze plaats? Ja, het, is wel, het, is wel, het wordt wel een wat eendimensionaal gesprek wat dit betreft. Maar dat voert, het voert eigenlijk terug op wat jij mij net vroeg over... wat nou het belangrijkste is wat ik wil bereiken. En het gaat ook over rustmomenten. Dus, um, en, en het heeft een beetje vergelijkbaar met die politici. Ook in het werk wat ik doe kun je eigenlijk heel snel vergeten wat je komt doen. He, dus je kunt afgeleid zijn door je drukte... en je kunt afgeleid zijn door de oppervlakkige dingen die om je heen gebeuren. En dan zijn er... Uh, een aantal nummers is er een aantal nummers waar ik wat aan heb uh, om me eraan te herinneren waar het ook alweer over ging. En daar is dit er één van. Tony Hathaway. Favoriete platen van uh, Gustav Bessems, die hier tegenover mij zit. Proost uh, op deze mooie muziek. Proost. Um, ja, uh, we kunnen hem niet helemaal afdraaien, omdat nee, jammer. Uh, de, ja, de, de tijd vliegt. En ik heb nog ja. toch een prangende vraag. Want jij als uh, uh, politicus, uh, nou, de, de beschouwer van de politici... Uh, even snel, wat voor een uh, kabinet wordt het? Oh, nou paar, neem ik aan. En dan echt met D66 erbij, Leke dus uh, ja. CDA laat het... Uh, maar het is een blinde gok. Zoals van iedereen. Maar dat is het eerste wat me invalt. Um, en dan. Uh, wat brengt de nacht nog? Deze nacht? Deze nacht. Nu voor mij? Uh, nee, niets meer. Ik heb geen programma meer hierna. Want het is uh, zaterdagnacht. Ga je dan nog ja. wel eens op, op stap? Ga je, uh... Dat komt voor. Ja. Maar het is meteen niet. Want? Uh, moet morgen vroeg op. Want staat morgen op, uh, op de agenda? <laughs> Uh, niks werkachtigs. Gewoon? Ja, gewoon het leven. Nou, uh, dan wens ik daar heel veel succes mee. Dank je Maar ik wil je in, uh, in ieder geval bedanken voor het... Uh... Mooi gesprek. Ja, ook bedankt. En heel veel succes okay. met Fonk. Uh, met en uh, ja, mensen lezen het allemaal. Het, uh, het boek uh, Doe eens normaal, man. Want dan weet je eigenlijk hoe politici zich moeten gedragen. Uh, dit was uh, de overnachting. En zo meteen, mensen blijven allemaal luisteren. Want Filemon Wesseling begint met zijn nieuwe Radio 1-programma. Ik wens hem veel succes en jullie veel luisterplezier. Tot volgende week.